Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Er komen honderden. Dat is een van de afspraken die Europese leiders hebben gemaakt... tijdens de vluchtelingentop in Brussel. De helft van de 100.000 plekken moet in Griekenland komen. De andere helft verderop langs de route naar West-Europa. Voorzitter Juncker van de Europese Commissie zei... dat het grootste deel van de opvangplekken in Griekenland... nog dit jaar klaar moet zijn. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR gaat daarbij helpen. De deelnemers van de top, onder wie staatssecretaris Dijkhoff, hebben een 17-stappenplan opgesteld om de vluchtelingencrisis op de Balkan aan te pakken. Binnen een week worden er ook 400 grensbewakers naar Slovenië gestuurd. Net als bijvoorbeeld Kroatië kan dat land de huidige stroomvluchtelingen nauwelijks aan. Zeker 110.000 Turkse Nederlanders hebben deze week gestemd voor de parlementsverkiezingen in Turkije. Dat heeft de Turkse ambassade gezegd tegen het ANP. Het aantal is een flinke toename vergeleken bij de vorige verkiezingen van vijf maanden geleden. Toen brachten 76.000 Turkse Nederlanders hun stem uit. Ze konden de afgelopen vijf dagen stemmen op drie plekken in het land. De verkiezingen in Turkije zelf zijn zondag. en Die zijn nodig omdat de coalitieonderhandelingen de vorige keer mislukten. Vanaf industrieterrein Kemmelot in Zuid-Limburg is opnieuw te veel van de chemische stof pirazol in de Maas geloost. Dat zegt het waterschap Roer en Overmaas. Inmiddels zijn de gehaltes binnen de norm. Begin juli werd ook al een lozing van pirazol ontdekt. Het waterschap kondigde onlangs aan dat het bij een volgende overschrijding een dwangsom zou opleggen van 100.000 euro per dag. Het weer, wat bewolking met een minima tussen 4 en 8 graden. Morgen overdag eerst verspreid wolkenvelden, maar smiddags overal geregeld zon. Het blijft droog en het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Short. Zandwoord heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live! CGFM! We nu de nacht.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 Every day Redme van Zandvoort ook op tv. GFM Text TV op kanaal 45. 45. The hard is a blue shoots up through the stony ground.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 Oh yeah, uh -huh. There's people, there's love You and I both apply to the above The one and only reason is fun, fun, fun I said, I said well, well, baby, we've well, only just begun So don't talk, just kiss, we'll be on shock you see he left us to sun <laughs> Al, al, al 25 jaar. Live in Zandvoort. En jij bent erbij. Als ik zwijg. Wil ik zoveel zeggen. Veel meer zeggen dan het lijkt. Dan ben ik. Maar als ik zwijg.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 ik niet luister want Yeah, yeah. Dus nu weet wat ik heb meegemaakt. Ik heb je heb Ik Ik